Gert Kluk met het NOS-journaal. Twee Turkse aannemers van een ingestort appartementencomplex... zijn opgepakt op het vliegveld van Istanbul. Ze zouden hebben geprobeerd Turkije te ontvluchten... en hadden veel geld bij zich, meldt de krant Haberturk. Het complex met 250 appartementen waarin zo'n duizend mensen woonden... stortte volledig in. Lof is er voor de burgemeester van de stad Erzin in de provincie Hatay. In zijn stad zijn nauwelijks gebouwen ingestort... en er zijn nagenoeg geen slachtoffers. De burgemeester zegt dat het komt doordat hij illegale bouw tegenhield.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 Het CDA in Friesland stelt voor om hovercrafts in te zetten... op de verbinding tussen Holwert en Ameland... nu de vaargul in de Waldenzee steeds sneller dichtslipt. Hovercrafts varen op luchtkussens, hebben geen diepgang... en kunnen dus in principe altijd varen. De laatste weken vaart de veerboot niet zo vaak... omdat de gul niet diep genoeg is. Het weer veel bewolking, hier en daar wat zon. Het is 9 tot 10 graden. Morgen eerst grijs, later wat opklaringen... en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat via voorknopend voorknopend Kooijmeer 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Zo beginnen we deze zaterdagmiddag-uitzending weer lekker. De Belgische dance-soul-sister met een hele grote hit van ze uit 1988, alweer een hele tijd geleden. Je hoorde The Way to Your Heart. Even na twee uur, dat betekent Benno en Rob tijd. Ja. Goedemiddag, Benno. Hele goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Ja, Zandvoort op zaterdag 11 februari 11.2. En dat is 112 als je dat aan elkaar plakt. En daar gaan we het vanmiddag over hebben. Sterker nog, uh, straks uh, kwart over twee... met uh, Roderick de Veen, oud-collega van AB Radio. is uh, tegenwoordig senior woordvoerder... en communicatieadviseur bij Politie Noord-Holland. Zo nou een hele mond vol. Ja, ja, ja, ja die Roderick die heeft wat uh, geschopt. Ja, en, uh, ja. We mogen hem bellen. En we gaan met hem praten over die... Eens kijken, die 427.000 telefoontjes... die de meldkamer in Noord-Holland uh, per jaar binnenkrijgt. Dus... Uh, nou, en daar, want het is 112 Centrale Dag, zullen we maar zeggen. Oké, okay, en... jij houdt het uh, ook in de gaten natuurlijk, hè? de 112-meldingen ja, ja. vandaag. Ik heb, ik heb er zelfs een laptop voor meegenomen. Hè? En, uh, maar uh, Rob, even over afgelopen week. Hè? We hadden het, uh, jij stuurde mij zelfs uh, een geluidsfragment uh, toe over een racewagen. Dus het hele dorp stond op zijn kop. Was, ja, afgelopen maandag was dat. Ja, afgelopen maandag. En de formule, uh, bijna één geluiden kwamen vanaf het circuit. En iedereen die vroeg zich natuurlijk af, wat gebeurt daar allemaal? Dat gillende geluid was ja. wel lekker hoor. Ja, het was wel lekker hè. En, uh, nou ja, het was het bedrijf MP Motorsport, die was daar aanwezig. En die reed met een Formule 1, uh, of nee, Formule 1 wagen, Formule 2 wagen, dat bleek achteraf. Die reed daar rondjes. Dus ik heb ze even gemaild. En ik kreeg van Lois de Bruin, marketing en communicatie manager, kreeg ik een, uh, een uh, reactie terug. En dat is zijn... Uh, ik wilde ze eigenlijk live in de uitzending natuurlijk hebben. Maar ze zitten vandaag al in Bahrein voor Formule 2 en Formule 3 testen. En dus ze kunnen helaas niet bellen. En ze waren op Zandvoort voor het opnemen van een commercial. Dus, en daar werd een van hun auto's voor gebruikt. Kijk, en uh, wie zat er in die auto? Ja, dat weet jij dan we... Ja, Robert Doornbos. Kijk. Eens aan... Die was uh, de bestuurder uh, van die uh, raceauto. Ja, ja, ja, ja, ja. En... Uh, dus, nou, we gaan het natuurlijk meemaken. We moeten even afwachten waar die commercial over gaat. Trouwens, er worden heel veel commercials in de regio opgenomen. Zo las ik vandaag in het Haam's Dagblad dat in Aardenhout was iets Jumbo aan het filmen. Bij een een of andere villa. Dus, en, en, nou, als we even teruggaan in de tijd werd er een raceauto van Randall Lawson gebruikt voor een, uh, van de, hoe heet die ook alweer, die, uh, dat tankstation? De Tink. Tink, ja. En waar Jan Lammers en uh, uh, Gil Belen allemaal bemoeienissen ook mee hadden. En uh, ja, natuurlijk uh, Olaf Mol en zijn die, uh, die deden allemaal mee aan die commercial. Dus uh, de regio is erg in trek. Ja, jij hebt het over uh, Olaf Mol. Ja. En het is vandaag molleteldag. <lacht> dus uh, ja, Olaf uh, die telt er uh, alvast uh, lekker mee. Ja. Natuurlijk. Dus uh, een, een hele, hele hoop uh, LN hebben we vandaag, <lacht> <lacht> denk ik. Uh. Nee, nou, vandaag en morgen, het hele weekend, is het uh, molleteldag. Oké, okay, nou ja. Goed, hebben... Zoek even op uh, internet, uh, Google erop en je kan uh, tellen heen. Ja, nou, ik ben eigenlijk reuze benieuwd hoeveel mollen er in uh, Zandvoort zijn. Of er veel mollen zijn. Uh, bij mij op de tuin in Heemstede in ieder geval wel. Wie is de mol? Uh, ja, wie is de mol? Goed. Nou ja, uh, wat hebben we nog meer? Um, dit uur uh, is even kijken. Nou, het weer natuurlijk. Voetbal. We beginnen vroeg te voetballen uh, um, dit, uh, deze middag. En we spelen, Rob, tegen... Tegen de Koninklukken. De, de, de koninklijke AFC. Uh, ja, precies. Ja. ja, dat is wat hoor. Maar wel dus, thuis, uh, hè? We spelen wel thuis. We spelen hoor. thuis, ja, op ja. Duitsjesveld. Ja, precies. En Jan is erbij. En Jan is erbij. En wij hebben nog een interview klaarstaan. van uh, wat we hebben opgenomen. van vanochtend. bij de collega's van Goedemorgen Zandvoort. Ja, met niet zomaar iemand, met uh, Cor van de Geest. Precies, de grote vader van. Uh, uh, nou ja, zijn sportschool. De, uh, hoe heet hij ook alweer? Ja, en die. Uh, en, nou, Cor en zijn zonen hebben natuurlijk grote, grote bekers gescoord destijds met uh, judo. En we uh, nou, ja, kennen allemaal die beelden wel dat Cor zijn zonen staat aan te moedigen. Nou, dat is aanmoedigen, dat is gewoon schreeuwen. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat gaat de keer jongens niet te geloven. Nee, maar uh, nog steeds uh, komen de kampioenen vandaan hoor, uit uh, Haarlem. Jazeker, ja, zeker. Dus uh, wat dat betreft. En uh, wat, wat is de aanleiding ook? Ze willen een sportschool openen in Zandvoort? Nou, ze doen over. In Zandvoort voor kinderen. Oké. Okay. Maar uh, ja, ze hebben Kenam gehad. Uh, in. Uh, hoe heet de straat? Aja van de Molenstraat. Ja. En uh, ja, dat uh, is al twee jaar dicht. en dat gaat uh, gebouwd worden. Oké, okay. oké. Okay. Dus er komen een paar uh, mooie huizen uh, te staan. Ja. En uh, ja, het was allemaal met de vergunningen en uh, dergelijke. moest het allemaal geregeld worden. Ja. Nou, het hele verhaal hoor je zo meteen van cor. Oké. Okay. Nou, er is maar eens muziek en dan gaan we eens even bellen... Hè, met onze grote vriend Roderick de Veen. Zeker, dat gaat over de 112-dag. Het is vandaag uh, 112-dag, dus uh, we houden ook de meldingen... uiteraard voor je in de gaten. Lekker blijven luisteren naar uh, je eigen lokale radio. We waren van de week jarig... 33 jaar ouder oh ja. hier uh, is Salford gefeest. 9 februari it. 1990 begonnen. And make us do a high as land. And take your baby by the hill. And do the next thing that you feel. We were so in vibes. And I dance All days We were cool Ah, uh, crazy When I, you And everyone we knew Could believe, do a share in what was true I said That's all days love Take your baby by the hand There, there, there. and there, take your baby by the ears. And play upon her darkest fears. We would suck in place. In a dance hall, days. We would cool go on praise. When I you? Dance all days, love Dance all days Dance all days, love Take your baby by the wrist And in a mouth an amethyst And in her rush to sapphires blue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 days, we were cool, uh, Christ when I, you, and everyone we knew, to believe, to share what was true, I said, that's all day's love. En op de zaterdagmiddag bij uh, CUV hoor je veel ethische uh, muziek. Waaronder deze van uh, Wang Chun en uh, Dance All Days. Zodatig gaan we bellen met uh, Roderick de Veen. Want het is vandaag 1-1-2 dag. 11-2 uh, is het vandaag dus... Uh,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 Did you cry but then remember De absolute nummer 1 in Nederland. Deze van Miley Cyrus, je Flowers. Normaal gesproken zouden wij zeggen in het verleden, Benno... Van, uh, we gaan naar onze collega van AB Radio of jouw FM toe. Ja. Dat is uh, Roderick de Veen of was uh, Roderick de Veen eigenlijk. Ja, dat was... Goedemiddag, uh, Roderick. Goedemiddag, Rob en Benno. Ja, ja, Hé, hey, ja. fijn je weer te horen, Roderick. Ja. Even in een andere hoedanigheid... Als senior woordvoerder en communicatieadviseur bij de politie Noord-Holland. En Roderick, ja, leg eens even uit aan de luisteraar. Politie Noord-Holland, dat is toch uh, bijna de hele provincie, denk ik. Ja, je zou denken inderdaad de hele provincie Noord-Holland, maar daar valt Amsterdam vanaf. En ook het kleine stukje in het gooi, dat is voor Midden-Nederland. En in Amsterdam zit natuurlijk de politie-eenheid Amsterdam. En wij zijn eigenlijk het hele gebied vanaf Tessel tot aan Nieuw-Vennep. En dat is uh, het gebied van de politie Noord-Holland. Zo, dat is wel groot. En heb je enig idee over hoeveel inwoners we dan uh, praten? Ja, volgens mij, ik heb ze niet allemaal geteld... maar gaat het ongeveer zo tussen de 5 en de 6 miljoen mensen. Zo, zo, zo. En uh, die 5 tot 6 miljoen mensen die bellen 427.000... Uh, en een beetje naar de meldkamer Noord-Holland in Haarlem, uh, Roderick. En uh, ja, daar krijgt de, de politie meer, meer een deel van binnen, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn inderdaad... Uh, degene die bijna uh, sowieso... de meeste telefoonspons en meldkamer binnenkrijgen. De gezamenlijke meldkamer in Haarlem... waar natuurlijk ook de ambulance... en de brandweer zit. Ja. Uh, en ook de um, Ja, En wij krijgen daar inderdaad... Uh, bijna 46% van al die belletjes... die komen inderdaad bij een politiecentralist uit. Ja, ja. Um, en waar gaat dat over? Wat, wat, wat, wat is de top 3... Uh, van eigenlijk de... Uh, de, de belletjes naar de politie? Ja, eigenlijk spoed inzetten zeg maar rondom gezondheidsincidenten. Dat zijn natuurlijk ook de meldingen hè, die binnenkomen bij de ambulancediensten. Dan kan je bijvoorbeeld uh, je voorstellen iemand die niet lekker wordt op straat of iemand die hulp nodig heeft. Ja. Nou ja, dan komen wij als politie en gelukkig komt dan ook snel de ambulance. En dan gaan we iemand zo snel mogelijk en zo goed mogelijk helpen. Ja. Uh, bij verkeersongevallen ja, komt ook de ambulance en uiteraard ook de politie. En toch uh, zijn we ook wel veel bezig met uh, nou ja, mensen die conflicten met elkaar hebben. Dus een ruzie op straat, een ruzie in de woning. Uh, meldingen rondom mensen met onbegrepen gedrag. Uh, dat zijn ongeveer de top drie meldingen waar wij als politie Noord-Holland... samen met onze partners, de brandweer en de, ook de ambulance natuurlijk uh, veel mee bezig zijn. Ja. ja, die gezondheidsincidenten, dat vind ik toch wel een bijzonder... dat, daar, dat mensen daarvoor de politie bellen. Dat uh, onlogisch eigenlijk. Uh, je zou denken, ik heb een gezondheidsprobleem of iemand anders. Dan bel je de ambulance. Maar dan vragen ze blijkbaar toch naar de politie... Ja, wij inderdaad hebben dan inderdaad een hele goede samenwerking bij ons op de meldkamer in Haarlem. Eigenlijk zitten die centralisten allemaal op één vloer met elkaar. Ja. En zo is er heel snel contact met of de ambulance of de politie. En het is ook zo dat wij op dat soort meldingen, ook als hij bij de ambulance binnenkomt, gewoon gaan meerijden. Want ja, wij zijn vaak ook heel snel bij mensen in de buurt en ook wij reanimeren mensen als het nodig is... Uh, dus ook de politie, ja, uh, die zorgt er eigenlijk voor de mensen die last hebben van hun gezondheid... in ieder geval totdat de ambulance er is, in ieder geval goed en, en, en wel geholpen worden. Nou ja. En in de conflict situaties, is dat meer geworden de laatste jaren? Nou, we hebben natuurlijk in de coronatijd natuurlijk een verschuiving gezien van de cijfers. Uh, dat betekent dat nou ja, mensen zaten meer thuis hadden meer overlast van elkaar en met elkaar. Uh, en nu zie je eigenlijk dat die cijfers zich eigenlijk weer gaan normaliseren naar de periode van voor corona. Uh, maar in de coronatijd hadden we daar best wel veel mee te stellen. Eigenlijk mensen die uh, overal met elkaar lagen... ruzies, geluidsoverlast. Dat waren de meldingen die we vooral tijdens coronatijd uh, kregen. Ja, en nu zie je eigenlijk dat die cijfers weer gaan normaliseren... en dat het politiewerk eigenlijk weer terug gaat naar zoals de cijfers waren van voor corona. Ja, ja, ja. Nou, gelukkig maar. Want het lijkt me geen... Uh, voor de politie is we het wel altijd heel lastig om uh, te moeten... Uh, Bemiddelen tussen buren bijvoorbeeld of uh, echte yes. lieden en dat soort zaken meer. Het is altijd uh, hun woord tegen het andere woord. Hè? Het ene woord tegen het andere woord. Uh, nou ja, vandaag wordt er dus de meldkamercentralist in het zonnetje gezet... Uh, op deze internationale 112-dag, ook ingevoerd door de Europese Unie. En daar zit een thema aan vast, uh, Rodrik. Uh, wat is het thema van dit jaar? Ja, eigenlijk het goed gebruik van 112. We merken dat uh, uh, mensen soms wel eens onduidelijkheid hebben waarvoor ze 112 kunnen bellen. Want vroeger had je natuurlijk uh, de slogan 112, daar had je levens mee. Ja. Uh, maar tegenwoordig uh, is het eigenlijk veel breder. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld uh, weet, mijn buren zijn op vakantie en ik zie toch iemand in die woning met een zaklamp lopen. Kan ik daarvoor 112 bellen? Nou ja, absoluut. Ja. Uh, of zie je iemand op de snelweg uh, ontzettend slingeren, uh, gevaarlijk bezig met bijvoorbeeld zijn telefoon, ook daarvoor mag je gewoon 112 bellen... Want wij hebben in de eenheid Noord-Holland verschrikkelijk veel verkeersongevallen. En heel veel ongevallen zijn terug te leiden naar middelengebruik, alcohol en drugs in het verkeer. Maar toch ook wel die mobiele telefoon die voor heel veel nare ongelukken zorgt. Ja. Uh, dus ja, als je zoiets ziet op de weg en het is echt gevaarlijk, dan mag je gewoon 112 bellen. Ja. En dat is het juist gebruik van 112 wat we graag willen benadrukken. Ja, ja. Maar niet als de stroom uitvalt, hè. dan hebben jullie zoiets van uh, wacht het even af. Ja, als er gevaarlijke situaties ontstaan, inderdaad, als de stroom uitvalt, mag je ons uiteraard wel bellen. Maar valt de stroom bij je thuis uit, ja, dan zou je toch echt moeten bellen met je energieleverancier. Dat is dan je eerste aanspreekpunt. En als het echt gevaarlijk wordt, bijvoorbeeld je meterkast staat in de brand, ja, dan moet je gewoon ten alle tijde 112 bellen. Ja, precies. Dat is logisch. Dat is logisch. En um, dan las ik iets over een 112-app. Dat is, geloof ik, nog niet zo heel lang in gebruik. Nee, die 112-app is zeg maar onlangs gelanceerd. Dat is een hele mooie app die je op je Android en Apple toestel kan installeren. Wat daar mooie aan is, stel je verkeerd in medische nood en je belt via die app 112... Direct wordt je locatie naar onze meldkamer gestuurd. Okay. En wat ook mooi is... stel dat je bijvoorbeeld niet in de gelegenheid bent om te praten... dan kan je ook, als je 1 en 2 hebt gebeld, een chat opstarten. En dan kan je met een meldkamercentralist uh, chatten. Uh, en mocht je bijvoorbeeld de taal die machtig zijn... of je bent doof of slechthorend... dan kan je die app ook gebruiken. En uh, Voor mensen die uh, in hun eigen moedertaal met ons uh, willen uh, spreken op de meldkamer... Ja. Uh, kan dat ook via de chat. Want dan kan het zelf... Uh, ja, in, in, ...in allerlei talen. Dus de moedertaal uh, van de persoon... Uh, ja, ...die kan dus ook gewoon gebruikt worden via die 112-app. Ja, en, en als ik nu zeg maar uh, in Frankrijk uh, ben... ...en uh, ik spreek geen Frans... ...dus kan ik dan met die app ook de uh, Franse alarmcentrales bereiken... ...of is het alleen in Nederland... Ja, deze app is inderdaad alleen bedoeld voor Nederland. Oh, beetje, ja. Het is voornamelijk ook voor mensen die inderdaad doof en slecht gehoord zijn... om die op een goede manier contact te laten opnemen met onze meldkamer... want ook deze mensen hebben natuurlijk gewoon hulp nodig als ja. wat aan de hand is. En we hebben natuurlijk ook heel veel mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Ja, en die kunnen dan gewoon in hun eigen taal... in ja, bijvoorbeeld een medische noodsituatie omschrijven. Ja. Oké, okay, nou, uh, wat, wat denk je, zal deze app ook nog uh, Europees worden uit, uitgerold? Zou natuurlijk wel mooi zijn, hè? Ja, zeker inderdaad. Want uh, ja, uh, zo'n app is toch wel een uitkomst. En wat vooral belangrijk is ook aan zo'n app. is dat je meteen de locatie doorstuurt. Ja. Dus stel uh, dat jij je niet lekker voelt. en je hebt een ambulance nodig. en je drukt op de ambulanceknop. in die meldkamer-app. Uh, ja, dan krijg je meteen de locatie. en dan weten we ook meteen. oh, hier is wat aan de hand, zeg maar. Ja, hij zit en, en, hij Ja, zit... weet je, de techniek op die meldkamers gaat zo ontzettend hard. Ja. Uh, dat we ook bijvoorbeeld bezig zijn om te kijken, van, joh, of we uh, bijvoorbeeld een. Uh, uh, app hebben, zeg maar, waarmee we de camera van je telefoon kunnen overnemen. Oh, oké. Okay. Uh, zodat je bijvoorbeeld bij een verkeersongeval uh, kan laten zien aan de meldkamercentralist, ja. dit is er aan de hand, of dat je bijvoorbeeld aan de verpleegkundige op de meldkamer kan laten zien van, joh, dit zijn de verwondingen, wat moet ik doen totdat de ambulance komt? Dus eigenlijk ook dat soort ontwikkelingen gaan bij ons op de meldkamer uh, gelukkig hartstikke door. Ja. Uh, en dat is ook natuurlijk ontzettend belangrijk, want ja, Mensen bellen echt niet zomaar 112 gelukkig. Nee. Echt alleen als ze ja, bijvoorbeeld de slechtste dag van hun leven hebben, zeggen wij altijd. Ja, ja, ja, ja. ja Dan moet je gewoon kunnen rekenen op hulp en adequate uh, hulpverleners die jou telefonisch gaan helpen. Ja, en die collega's, goed en wel opgeleid, zitten bij ons op de meldkamer. Ja. Oké, okay, nou dat is een hele geruststelling. Dus als ik in de waterleiding duinen uh, mijn enkel verzikt en of breekt erg nog, dan uh, weten ze me te vinden. Want ja, dus, uh, uh, ga dat maar eens uitleggen waar je bent in die grote duinen. Dus, uh, de, dat, exact. Uh, dus dat is wel. Uh... Nou, uh, Roderick, je hebt ons helemaal gerustgesteld. Uh, nou, nog één vraagje, uh, uh, Roderick. Één vraag, ja, Ik heb uh, geprobeerd uh, de app uh, op te zoeken. En als je dan 1 en 2 in de Play Store uh, bijvoorbeeld uh, intikt. Dan krijg je heel veel uh, meldingen zeg maar, van uh, apps. Welke moet ik dan hebben? Ja, dat klopt inderdaad. Je krijgt best wel wat apps inderdaad te zien. Nou, je kan sowieso op politie.nl je 112-app intikken. Dan kom je sowieso op een pagina uh, waar het uitgelegd wordt... welke app je precies moet hebben en hoe je die kan installeren. Maar als je hem zoekt, dan kan je zoeken op 112.nl. Dan vind je een app, die is van de nationale politie. Dat staat er ook bij bij de ontwikkelaar. En als je die app hebt, dan heb je sowieso de goede app te pakken ja weet je net Rob? ja ik heb hem ik heb hem <laughs> oké okay. Roderik mag ik je hartelijk danken dat je op je vrije zaterdagmiddag ons even te woord wilde staan en uh, we wensen je natuurlijk een heel goed weekend en graag tot de volgende keer hartstikke goed tot de volgende keer oké okay, dank je wel Roderik hoi hoi en uh, we gaan uh, weer muziek draaien. Hier is uh, de nieuwe zingel van uh, Maan. Jongen, die zijn trouw belooft, nog wel van deze tijd. Bestaat er nog zoiets als romantiek of zijn we echte liefde kwijt? De eerste week in de wolken ook nou, zit altijd om me heen.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 En ondertussen ben ik bezig met het installeren van de app, Benno. Oh, gelukkig. Ja, ja nou dat gaat best goed hoor. Dat, oh, okay. dat gaat goed komen. 112 NL, dan vind je de app waar Roderick en Benno het net over hadden. Het is tijd voor het weer. Ja. Nou, het is vandaag best lekker, Benno. Zodur je dan een beetje licht zonnetje. Ja, Helemaal het, niet vervelend. En dat blijft zo. Tot zover. Oké, okay. ja. <laughs> dankjewel. En David, je geluid. neemt ze mee naar de studio. Ja, maar, uh, ze mogen het programma maken. Ja, ja. En uh, ze verprutselen het gelijk vanaf nou, te beginnen. Vertel! We gaan in de dubbele cijfers. Um, en dat betekent dat morgen is het nog rond 9 graden. Maar vanaf maandag um, op jouw verjaardag is het 10 graden. En we hebben, eens even kijken, 40% kans op zon. 0, 0 nul En de wind draait van zuidoost tot drie bovenvoor. Tot later in de week naar vijf bovenvoor. En dan draait hij naar west-zuidwest. West. En nou, dat, uh, dat gaat eigenlijk zo door met uh, kans op een beetje regen op vrijdag. En de meeste kans op zon is op woensdag. Dus wat dat betreft... Uh, uh, gaan, nou, het is eigenlijk net zoals de afgelopen week... Een, gewoon een lekker, lekker rustig weetje qua weer. En dat vinden we natuurlijk heel fijn... na uh, heel veel regen van de afgelopen uh, maanden. En en, en uh, wat was het? Oh ja, het vroor ook nog eens een keer een beetje. Dus uh, dat was uh, ook uh, koud. Uh, maar het wordt allemaal wat warmer. Dat is erg prettig. Lekker. Nou, bij de studio is het uh, buiten op dit moment 8 graden, Benno. Dus, oh, uh, ik zag bij Wim Gettenbach en College 10.4. 10.4? Ja, Oké, 10. oké. Okay, okay. Dus dat zit wel in de lijn van wat ik net uh, vertelde, van 9 tot 10 graden. Dus nou, lekker toch? Zeker. Nou, het weer is ook na te lezen op onze eigen CFM-app. Ja. Dat was het weer. CFM Zandvoort. En zometeen gaan we naar Jan van der Leden toe. Hij is aanwezig bij de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen de Koninklijke HFC. De wedstrijd is, als het goed is, net gestart. En we horen uiteraard of uh, compleetheid en uh, hoe we ervoor staan uh, daar op Duintjesveld. stel. Nou, Benno, deze plaat past perfect bij een 112-dag natuurlijk, hè? Zeker, zeker. Operator, this is an emergency. Je de single van Midnight Star. Nou, dan dus straks hadden we het met Roderick inderdaad over de 112... en waarvoor je dat nummer allemaal kan bellen. Best in veel gevallen trouwens, dat je de 112 kan bellen. Ja, ze, ja, een heleboel. Met name de politie. Hè, want die gaat natuurlijk niet alleen over hulpverlening. Maar die gaat ook over verdachte situaties. Of geweldsituaties. En, uh, dus dat, bij de politie bel je wat dat betreft uh, eigenlijk redelijk snel. Um, nou, en voor de brandweer en ambulance. Dat is duidelijk. Hè, dat is allemaal vol uh, meer zaken voor hun. Uh, maar de brandweer ja, die, die is natuurlijk voor het redden van mens en dier. Dus ja. zit er een kat in een boom die ineens hoogtevrees heeft gekregen. Ja, dan uh, wordt de brandweer. Weer voor gebeld. Maar via 112 toch uh, niet? Zo. Nee, nee, je hebt tegenwoordig. Dat is goed dat je erover begint, want je hebt bij de brandweer. een uh, brandweer. Uh, geen spoedlijn. Uh, Dan ben ik dat nummer even kwijt, natuurlijk. Maar. Uh, dat is, uh, heb ik even dus bij niet bijna... de politie 0900 8844. Ja, precies. En de brandweer heeft ook een, uh, een brandweer zonder spoedlijn uh, hebben ze tegenwoordig. Moet je even googelen en dan kan je hem in je, in je mobiel zetten. Nou, vanmorgen was uh, Cor van de Geest uh, bij ons uh, op de radio. Ja, en hij uh, sprak met, is even, oh ja, met Hans Bonman oh, en, en Bess Zonnevelds. En, en over is een nieuwbouw aan de A.J. van de Molenstraat. Is is goed. En uh, onder andere is daar een van in de aanje van de Molenstraat bij het bekende gebouw van Kennemieu. En uh, we praten erover met Cor van de Geest. Goedemorgen, Cor. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, de uh, Kennemieu stond voor... even Sorry.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 Uiteraard dat begrijp ik, ja. Nou ja, KMU heeft een enorme uh, uh, zeg maar, geschiedenis in Stamvoort ook. Want dat gebouw dat is in 1966 gebouwd, uh, geloof ik, hè? Ja, door Willem Buchel. Door Willem Buchel inderdaad. En, uh... Buchel is natuurlijk een legendarische, uh, zandvoort, die ja. nog steeds leeft. Ja, natuurlijk, absoluut. Ja, ja, we kennen hem allemaal. Die, uh, die belt die brandbroners af en dan uh, kunnen we nog wel smakelijk over allerlei dingen praten, want ik heb hem in de judo-wereld natuurlijk wel tegengekomen <laughs> ja. <laughs> ja, je kent hem natuurlijk goed aan de judo-wereld, dat uh, kan niet anders. Dan je nog prima ogen Ja, dat begrijp ik ja. En alle nieuwtjes en, en ontwikkelingen in de judowereld doornemen. Leuk. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dus je spreekt hem af en toe nog wel, Willem? Ja, ik ben laatst Amsterdam gehoord, dat belt hem op. Oh, leuk. Het is dus een, een, een, een hele eer om Amsterdam te worden. He? Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, ach ja. Opzet is je niet zoveel. Nee, ik, heb, ik heb namelijk van dezelfde Wim gehoord, dat je daar ja, inderdaad zei, nou ja, ja, ja, maar... Nou, dat graf... ik denk dat Willem, Willem er blij mee was en ik denk, ik ben zo blij <laughs> dat, dat hij <laughs> een wereldkampiel is geboren. Ja ja, ja, ja, ja. En dat soort dingen, daar, daar was ik meer van, maar goed, ja. dat niet doet. Want hoe, hoe, hoe is dat destijds gegaan, om even de geschiedenis erin te duiken? Je, je hebt het overgenomen van Willem Buchel. Ja. ja, Willem wilde stoppen, die was er in 65 en uh, ja, dat ja, was bijna niet te bekopen. ja en toen uh, zijn we er samen uitgekomen. Oké. Okay. Uh, toen ben, heb ik dat daar helemaal verbouwd. Uh, mm. een, Marcel, een fantastische bedrijf fantastische ik gevonden. Mm. Die daar 24 jaar uh, met al zijn zil en zaligheid gewerkt heeft. Ja. Maar ja, uh, het blijft zandwoord. Uh, uit de zee komen gekwanten en uit de duinen komen gekwanten. Nee, klanten, zowat. dat klopt. En dat is toch een beperking die je altijd daar hebt. Ja, dat is jammer hè, want uh, je hebt geen achterland in ja. feite. Nee, en, en ja, nou, ja, het ging wel, maar het... het, het uh, dus het laatste jaar moest ik bijna 5000 euro meenemen toen was het gewoon klaar. Ja, nee, dat ben ik klaar, ik me voorstellen. En uh, ja, toen kwamen de bouwplannen. Ja, en dan ga je de ambtenaren ontmoeten en de ja. gemeentes en mijn <laughs> god zeg. Ja, ja, ja. ja We zijn al het twee jaar bezig om dit los te trekken. Dus ja, het is niet van een leie te gegaan. Maar, wat maar dan, dan, dan had je een ambtenaar die er bijna mee klaar was en die... Uh, Oh, die gingen we weg, en dan kwamen we... Ja, dan nog... kon, we kon je eigenlijk weer opnieuw beginnen. En dan oh. moesten we eigenlijk uh, weer een, een dingetje hebben over torretjes. Of er geen torretjes waren, nou ja, ga maar door. <laughs> nee, maar, um... maar hier zit het wel zover. Ja, begrijp ik. Wat, wat waren dan de grootste hiccups uh, in, het, in het traject? Nou, vooral dat, uh, dat uh, er niet genoeg ambtenaren zijn om dit goed te beoordelen. Oh, okay. En dat uh, uh, uh, als je daarmee bent, en ik had echt van... Een aantal mensen die echt ons wilden helpen en echt de goede willen waren. Maar ja, als een na daar twee maanden mee bezig is geweest, en het, het is bijna final. En die gaat weg. En er komt weer iemand anders die eerst ingewerkt moet worden en al die dingen meer. Ja, daar zijn we behoorlijk te dupe van geworden. Ja, dat is heel vervelend natuurlijk. En, uh, je, de plannen die er nu liggen, dat, dat behalst, uh, vijf uh, eens gezien waren. Vijf huizen, ja, ja vijf, vijf huizen, huizen. Met een poort tussenin. Dus uh, vier hebben we er achterom uh -huh. en één niet.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 Huh. Ja, dat vind ik wel dat we een beetje schat van plicht zijn, ook ja. eerlijk gezegd. Ja, want ik, ik zag dat jullie. Ja, ik zag dat jullie wel twee uh, hele uh, begenadigde judoka's hebben, jonge jongens uh, bij Kenemoe Haaren, Die het een beetje een Nederlands ja, kampioenschap ja, heel goed ja, doen. Ja, ja, ja, die doen het heel goed, maar die zitten niet in het antwoord. Nee, die zitten niet in het zon. Het is heel moeilijk om goede judo te krijgen, maar die jongen die nou zit, die doet zijn best. Ja, oké. Okay. En, en het karate doen jullie ook nog, geloof ik, hè? Ja, karaten doen we ook. Dus we hebben vooral van jeugd judo, je jeugd karate, uh, We hebben ook nog gedacht aan wat andere lessen, maar uh, zeker nu.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 Nou, dat mag toch niet langer dan een half jaar duren, hoor. Ik nee, man, je hebt al twee jaar bezig, dan mag je nou geen twee jaar meer overeind trekken. Dat, dat moet nu wel heel snel gebeuren, <laughs> hoor. Dus eind 2025 staan die huizen? Nou, ja, ja... Dat denk ja, je wel, ja. ja, ja. We gaan die huizen dus, Ja, en, en, en, en We gaan wat, wat gaan ongeveer die huizen kosten? Is, is dat al bekend? Dat zou niet weten. Dat zou je niet weten. Ja, dat moet eens berekend nee, worden. Echt niet, nee, ik weet echt niet. Maar het zijn geen sociale huurwoningen, neem ik aan. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik kan me niet permitteren. Nee, dat zijn, nee, dat zijn gewoon vijf ja, koopwoningen, toch? Ik moet ook gewoon naar de supermarkt. En... Ja, natuurlijk. Nee, je bent gewoon een ondernemer. Nee, nee, ik, en, heb uh, daar, ik heb daar gigantisch verloren in Zandvoort de laatste paar jaren. Huh. En uh, vooral door de COVID. Ja, ja. En uh, nou hoop ik toch dat er we, we wat iets, namelijk... iets eraan uh, over te houden, ja, inderdaad. Ja. Want, want die grond is ook van jullie, hè? Klopt, hè? Ja, het is allemaal van ons. Ja, allemaal van jullie, ja. ja en ja. Uh, mijn grote voordeel is dat we dat in al die jaren wel hebben kunnen aflossen. Ja. Dus, uh, ja, netjes, toch? Ja, dat is Ja, zeker... het is een mooi appeltje voor de dorps voor overkort. Ja, dat begrijp <laughs> ik net ja, zo moeten we het ook zien natuurlijk. Ik bedoel, uh, jullie hebben die voor niks uh, destijds aangeschaft, is nee, dus, uh, toch? Nee, ik heb heel veel jaren heel lang...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 Oké, okay, nou dat is hartstikke mooi om te horen dat het in ieder geval goed gaat in Haarlem. En ik hoop dat ja. jullie uh, dat jullie hier ook nog uh, blijven, want de naam Kindermu is natuurlijk wel heel bekend. We willen graag met de kinderen in Zandvoort blijven. Die begrijp ik ja, nou, nou, ja goed. blijven, blijven wat dat doen. Ik heb jaren volleybal uh, bij. Uh, oh ja. Ja, nou, dat was hartstikke <laughs> leuk bij Kindermu. Ja. En. Uh, is jammer... avond. Jammer dat. Ja, klopt. Jullie zijn ook nog een keer geweest hè, met die judoka's. Ja, ik heb nog eens een tijdje gedaan. Ontzettend gelach ook toen. Ja, ja. ja, was... ja dat was een leuke sfeer. Ja, ah, dat was een hele leuke sfeer ook al dat er, ja, daar, nou ja goed, ja, ja, ja. iedereen heeft zo zijn, zijn herinneringen aan KennenMU. Ja, KennenMU ja, is natuurlijk wel een begrip. Ja, dat is zeker een begrip, ook in Zandvoort, gelukkig, en ik hoop dat jullie nog lang hier zullen blijven. Nou, Cor, hartstikke bedankt, we wensen je heel veel succes met de laatste loodjes, zullen we maar zeggen.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 Ja, dat was uh, inderdaad het uh, interview met uh, Cor van de Geest uh, vanmorgen. Ik vind het wel al heel apart dat we vijf huizen in uh, Zandvoort gaan krijgen. Ja, snap je hem? Vijf huizen in Zandvoort. Ja, vijf huizen in Zandvoort. <laughs> nou ja, ja. Dat was, uh, Even eindelijk, uh, door, uh, eindelijk kan hij uh, gaan uh, bouwen, Cor van de Geest, daar ja. uh, op de AJ van de Molenstraat. En uh, ja, fijn uh, voor hem dat het uh, toch uiteindelijk uh, gelukt is. Zo dadelijk gaan we voetballen. Dan gaan we Jan van der Leden bellen, want die is bereikbaar. Maar eerst nog even een plaatje van Snap. Hier is Mary had a little boy. On her strength, girl was fine Mission, make her mind. So I step to her shally Before I could speak she walked right by me Frozen, lost my cool Out of the groove, watch my next move Should I chill, should I follow Heart is pounding, I feel hollow Pause, thought for a minute If she was a pool, I'd jump right in it So in her path, I did step Nervous, but I still have pep It didn't matter where she went to I would be there too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 about dinner and some dancing later on some romantic music we could talk and express our inner thoughts how about it what do you think ended statement with a wink De klassieker hoorde je van uh, Snap en Mary had a little boy. Uiteraard ken je Snap ook wel van uh, I've got the power. Lekkere muziek uit uh, de jaren 90 zo op de zaterdagmiddag. En op de zaterdagmiddag wordt er ook uh, lekker gevoetbald. En vandaag uh, gaan we naar Duintjesveld. Want uh, we hebben de wedstrijd tegen de Koninklijke. Jan, ah, goedemiddag. je erop. Hé, ja, Koninklijke HFC, daar spelen we vandaag tegen. En ja. uh, die doen het helemaal niet uh, verkeerd in de competitie. Ik geloof uh, de vierde plek uh, op dit moment. Ja, dat klopt. Ja, en wij zitten zo'n beetje met uh, drie, uh, drie partijen in de middenmotor... als ik het uh, ook goed heb. Wij staan met vier teams. Uh, EVC, OSP, ANTJ en wij dan op 17 punten. 17 punten. Nou, ja. daar kan vandaag mooie verandering in gebracht worden... op naar de 20 punten, zou ik zeggen. Dat, dat zou moeten, hè? Ja. Ja. Hoe is het? 1-0! Ah, 1-0! Kijk, kijk, kijk, kijk. kijk. 0 water je legt hem heel mooi voor op uh, Raymond Lagenburg. Toen op de Keuriging. 1 Mooi. Nou ja, we gaan ja. Je, ga je vaker bellen, Jan. Want het <laughs> werkt altijd. Ja, vaak hè? Ja, heel vaak. Nou ja, mooi. 1-0 uh, zit erin. Maar hoe is uh, de wedstrijd gestart? Zijn we helemaal compleet vandaag? Nee, we zijn absoluut weer niet compleet. Het is nog steeds... Uh... Milan, Dylan, Max, uh, die gebaseerd zijn. Dani is nog gebaseerd. Daarom spelen Jeffrey en Rico in het uh, centrum van de verdediging. Aan de linkerkant hebben we Mo en Silvio, die is teruggehaald van de voorhoede, die staat nu uh, rechts weg. En daarom staat Nijtselberg op berg, staat weer in de spits. Samen met uh, Raymond Lagenburg en Buttwater. Uh, ja, we zijn een half uurtje onderweg. Hoe is het spel uh, vandaag? Nou, het is, het is een vrij open, uh, open spel. Uh, we, hebben, we hebben een paar leuke aanvallen van de gezien. En eentje die kreeg uh, een vrij trap te nemen. Nou, die werd goed gestopt door uh, Justin Seitz, die weer op staat. Dat is een goede keeper trouwens, die jongen. Uh, wij hebben diverse aanvallen gehad met een paar schoten van, uh, van Dutwater en Raywon. Nou, en net heb je net gehoord. Dan uh, kwamen we op 1 -0. En zo staan we inderdaad voor op dit moment daar op Duintjesveld. Jij houdt de wedstrijd uiteraard weer voor ons in de gaten vanmiddag, Jan. Oh, het is nu weer mooi, een mooie dieptebal van Nijtse Berg op het water. Oh, hij kan de keeper niet voorbij. Oh, hij wil de keeper voorbij. en De keeper pakt hem. Oh, zeg. Het was bijna het ja, ik heb het idee dat er nu in één keer uh, wel uh, kansen komen voor uh, SV Zandvoort. Ja, wel. Het is, het is echt zo dat Putty is heel grillig. Maar die heeft hele leuke uh, bewegingen. En die, ja, hij is bloedsnel. Dus uh, dat geeft overal wel meer gevaar in de voordeur. Nou, mooi. Daar komen we zo meteen weer bij terug. Als er weer gescoord is, uh, Jan. Dank je wel voor uh, dit moment. Jan van der Leden naar 1-0 voor. Uh, op dit moment de wedstrijd SV Zandvoort tegen de Koninklijke HFC. Wij gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zaterdag. We zeggen een hele goede middag. En geniet ook lekker van de muziek, waaronder deze van Delegation.